Uur. Jan van den Putten met het NOS Journaal. De omstreden Duitse natuurgenezer Klaus Ross... is veroordeeld tot twee jaar voorwaardelijke celstraf. Het Duitse OM eiste vanmorgen drie jaar cel. Volgens justitie is hij verantwoordelijk voor de dood van drie patiënten... onder wie twee Nederlanders. Klaus Ross behandelde in zijn kliniek in Bracht, vlakbij Roermond, kankerpatiënten. Vaak in het gewone medische circuit al waren uitbehandeld. Daarvoor gebruikte hij een experimenteel middel. De Zuid-Afrikaanse oud-president Suma zegt dat hij slachtoffer is van karaktermoord en samenzwering. Hij wordt beschuldigd van corruptie en witwassen tijdens zijn ambtsperiode. Deze week moet hij zich verantwoorden voor een onderzoekscommissie. Vanwege de corruptiebeschuldigingen moest hij vorig jaar aftreden van zijn eigen partij het ANC. Het corruptieonderzoek richt zich met name op een Indiaanse zakenfamilie waar Zuma mee bevriend was. Zij zouden via de oud-president lucratieve opdrachten binnenhalen en invloed op beleid uitoefenen. Het portret van de Britse wiskundige en computerpionier Alan Turing... komt op het nieuwe bankbiljet van 50 pond. De Bank of England noemt hem een gigant op wiens schouders velen staan. In de Tweede Wereldoorlog zat Turing bij het team... dat de Enigma, het geheime codeapparaat van de Duitsers, wist te kraken. Na de oorlog werd hij veroordeeld tot chemische castratie... omdat hij homo was. In 1954 pleegde Turing zelfmoord. In 2013 kreeg Turing officieel eerherstel... en nu komt er dus een eigen bankbiljet.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 Het weer bewolkt. Het wordt 17,20 graden bij een matige noordwestenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A7 Zaandam richting Horen... tussen Purmerend Noord en Afrit Avenhoorn drie kilometer. De vertraging is iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Want so much to give you this love in my heart And I'm feeling for you Let them see we're crazy I don't care about that Put your hand in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 Tell me can you hit it right? Cause if I let you in tonight You better put a da-da-down, da-da-down Now we're through all the talk I ain't playing anymore You heard me when I said before You better put a da-da-down, da-da-down Make me say You the one I like, like, like, like Come on, put your body on mine, mine, mine, mine Keep it up all night, night, night, night Don't let me down, da-da-down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 Wat we nog meer gaat in uh, ja, hebben hier op het speed zijn andere clauses. Dat is de uh, GT4, uh, de uh, European Series, ook GT-Auto's. We hebben ook de Lamborghini trofeo. Ja, en dat uh, is ook een geweldig stadveld.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 De klasse, met onder andere om te uh, door op uh, schrijven die daar mee die Oké Willem, ja en uh, de Duitse uh, Supercar Challenge? Oh ja, die vergeet ik nog ja. ja, Dat heeft uh, <laughs> denk ik bij te maken omdat hij nog vrij laat uh, vandaag uh, van start gaan. want die uh, beginnen hun feestje. Het is een feestje, dus een feestje uh, wat gaat over uh, uh,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 ja, ja, dat klopt. Ja, Als die inderdaad mega gaat rijden, moeten we even gaan afwachten. Er waren toch wel wat problemen met die auto tijdens de trainingen. Dus we gaan zien vanmiddag hoe dat, dat in de hand is Maar ja, waterstof en allerlei uh, uh, instanties wordt er gezocht naar oplossingen om zwemmen uh, te rijden.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 ja, dat klopt. En uh, als ik het goed vind, dan bel ik je rond de tien voor drie even weer op voor een uh, tussenstand. Dat is goed. Dan uh, heb ik het eerste kwartiertje kunnen volgen van die race die over een uur gaat. En dan uh, kan ik het even wel vertellen. Toppie. Helemaal goed. Dankjewel Willem vanaf het circuit. En graag tot zometeen. <middels>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 We zijn tranquila, tranquila, que ver mañana Oh, oh, oh, oh ah, ah. Si somos we no, o somos nada Tranquila, hay que paar, mañana zijn que la vida va veloz Igual que tu ex, que era medio precoz Contigo siempre he hecho más de dos Te calientas sola,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 And I...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 Nachtjes, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtjes, haal ik de morgen. Nacht justen. doe iets aan de vijen.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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, Doe iets aan de pijn. nacht, Nachtzuster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, ik de morgen? Nachtzuster, hoe iets aan je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 Drie kwartier nog te gaan met Sotaal, uh, we staan ongeveer een kwartier van vanaf nu nog wat rijderswissel. Kijken we even naar het verloop van deze tot nu toe. Nou, uh, halverwege de uh, eerste ronde zagen we al een flinke klap uh, op het schijtbak. Het was uh, Marcus winkel op, die kennen we vanuit de DTM Vanuit de gt deze voormalig Fondel 1-coureur uh, bij het ooit Nederlandse Fondel 1-team van Schijzen. Hij heeft zich niet zo goed gekwalificeerd, uh, vertelde van vooral, nou, uh, de strategie moet verder naar voren brengen. Nou, de strategie was niet de goede uh, waarschijnlijk, maar hij kwam boven uh, uh, in aanvaring met een uh, Lamborghini. En uh, voor uh, Marco's uh, ook was het uh, einde race. Uh, mm -hmm. Een safety car uh, periode van drie ronden had dat uh, tot gevolg Inmiddels zijn we alweer uh, onderweg uh, en dan zien we aan de leiding visie uh, Vincent Abril, een Ongask, uh, die duurheid in de museus met daarachter op de tweede plaats een Lamborghini, uh, bestuurd door uh, Marco Bos. Die, uh, dat lukt nog die de juiste <tie> <tie> vinden we dan ook nog een uh, Lamborghini terug. Dat is uh, Andrea uh, Cobarelli, uh, op plaats nummer 10, vierde plaats. En dat is uh, voor mij toch wel uh, de mooiste auto, dat is een uh, Aston Martin, uh, die wordt bestuurd door uh, Ricky Collaar. <tie> Die wordt ook uitgezet door de vreemerseders SLS, maar het lukt tot het heden nog niet naar voorbij te komen. Mocht dat wel lukken, dan zie ik die Mercedes nog wel verder naar voren opgelukken. Kijken even naar Nederlanders in dit film. Er zijn er niet zoveel beste Nederlander op dit moment in deze race is uh, Stijnschotters. En die ligt op achter.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 Oké, okay, ik blijf het volgen en oh. nou jullie het hoogte. Oké, okay, dankjewel uh, Willem. Willem, vanaf het uh, circuit Zandvoorts. En hier is Janet Jackson...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 op het circuit van Silverstone. Tussen drie en vier wordt er gekwalificeerd... voor de race van morgen. Uiteraard belangrijk voor de startpositie van onze Max Verstappen. Dus dat gaan we uiteraard voor je in de gaten houden. Nog één plaat tot aan het nieuws. Daddy Yankee en Snow. Ja, ze zingen niet informer... maar de nieuwe versie daarvan kon komen. Te llamas baby desde que te vi supe kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom ready, esto lo kom en el party te llamas baby, desde que te vi supe que eras mi Dile a tus amigas